en de corruptie aan te pakken.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 Het is langzaam rijden op de A58 Breda richting Eindhoven. Er was eerder vanochtend een ongeluk. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moorgestel, 4 kilometer... met 20 minuten vertraging. Hi, ik ben Andrew van Australië-Nieuw-Zeeland... reisspecialist Prevalescent. Het is nu een goed tijd om te investeren in een reis naar Australië. Want die Australische dollar ligt veel gunstiger dan in de laatste jaren. Dat betekent voor u een hogere vakantierendement...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 Zes minuten over zeven is het. Deurwaarders hebben onderling ruzie. Deurwaardersbelangen.nu, dat is een organisatie die ongeveer een derde van de deurwaarderskantoren vertegenwoordigt, heeft een klacht ingediend tegen achttien collega-deurwaarders. En het draait allemaal om de onafhankelijkheid van de deurwaarder. Bart Kamphuis van de NOS Economie Redactie is in die zaak gedoken. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Ja, het gaat om de relatie tussen deurwaarders en incassobureaus. Dan zou je misschien kunnen zeggen van, ja, wat, wat maakt het uit? Als die op de stoep staan allebei, is het uh, foute boel. Ja. Maar er is een heel belangrijk verschil tussen deurwaarders en incassobureaus. Een incassobureau handelt eigenlijk primair in opdracht van een schuldeiser. Uh, of heeft zelf een schuld uh, in handen. En, maar mag, heeft weinig dwangmiddelen. Eigenlijk mag een incasso niet meer dan jouw boze brief en uh, misschien een betalingsregeling treffen. Terwijl een deurwaarder die heeft best wel hele heftige uh, machtsmiddelen. Die kan bijvoorbeeld beslag leggen op jouw salaris, kan beslag leggen op jouw woning, kan beslag leggen op jouw bankrekening. Dus dat is een belangrijk verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau. Nou om die relatie gaat het hier uh, in dit conflict. Um, een deurwaarder die moet een eerlijke, uh, neutrale uh, afwegingen maken tussen het belang van de schuldeiser en de schuldenaar. Moet bijvoorbeeld kijken van uh, als ik een schuld heb bij uh, als Jurgen een schuld heeft uh, bij Bart en uh, Bart wil dat de deurwaarder beslag legt op zijn bankrekening maar de schuld is maar een paar tientjes ja dan is, dat die, is die verhouding zoek nee. Dus daar gaat het om in, bij dit conflict. Staat de, de, de, de, uh, de, de zwaarte van het dwangmiddel van een deurwaarder wel in relatie tot de schuld die een inc incassobureau heeft staan. En, en wat gaat er dan mis volgens die uh, volgens die deurwaarders? Nou om dat goed te begrijpen moet ik je even meenemen terug in de tijd, het begin van deze eeuw toen werd de markt voor deurwaarders werd vrijgegeven daarvoor had een deurwaarder had zeg maar zijn eigen rayon en daarmee ook uh, ja, zekere inkomsten, dat werd vrijgegeven, deurwaarders moesten met elkaar gaan concurreren op prijs. En die incasso die dachten van hey dat is misschien best wel fijn om zo'n deurwaarder in huis te hebben met al zijn bijzondere bevoegdheden. En deurwaarders dachten van nou het is misschien wel lekker om met een incasso te gaan samenwerken, want dan heb je een gestagen stroom van uh, opdrachten. Uh, nou... Dat uh, die samenwerkingsverbanden kwamen tot stand. Maar uh, hoe stond het ondertussen met die onafhankelijke positie van de deurwaarder? Kan een deurwaarder nog wel een eerlijke, open uh, belangenafweging maken... tussen schuldenaar en schuldeiser als de, hij zeg maar, uh, in, de adem van, nou. in, in zijn nek heeft van de eigenaar van zijn nou. kantoor... of mede-eigenaar van zijn kantoor? Nou, ja, dus dat, een, dat, dat, vraagt, dat, ja, dat leidt tot problemen. Dat, dat kan, je, kan je op je vingers natellen. Ja, dat leidt tot problemen. Uh, die samenwerkingsverbanden kwamen er, maar ze zagen... Ook ook wel het onafhankelijkheidsprobleem. Dus kwamen er allerlei regels voor de samenwerking... tussen incassobureaus en deurwaarders. Zo mag een incassobureau uh, niet meer dan 49% van de aandelen... van een uh, deurwaarderskantoor hebben. Deurwaarderskantoren mogen ook alleen bestuurd worden door deurwaarders. En als een incassobureau een uh, belang heeft in een deurwaarderskantoor... dan mag dat incassobureau niet direct, maar ook niet indirect... opdrachten geven aan dat uh, deurwaarderskantoor. Ja, nou, ja, dat zijn dus de spelregels. Ja. Maar kennelijk gaat het daar dan toch mis, want er ligt een tuchtklacht. Ja, zelfs. en dat is uh, best wel heftig hoor, dat, uh, dat het zo hoog oploopt... dat uh, een deurwaardesorganisatie uh, een aantal uh, collega-deurwaardes... naar de tuchtrechter brengt. En zij richten zich daarbij uh, met name op twee uh, deurwaardeskantoren... In, uh, in, in, die vooral in het noorden van het land opereren. 18 deurwaardes werken voor die kantoren. En die kantoren die zijn voor 49% in handen van DAS... Uh, das Holding. En Das heeft ook een heel groot incassobureau. En via een ingewikkelde constructie pakt Das ook. 100% van de winst van die deurwaarderskantoren. En das, uh, die deurwaarderskantoren uh, uh, accepteren ook opdrachten. van in waar Das Holding ook weer een belang in heeft. Nou, dat is een, een, een constructie die volgens deurwaardersbelangen. .put nu ertoe leidt dat die 18 deurwaarders. nooit een onafhankelijke uh, uh, positie kunnen innemen. ten opzichte van uh, de schuldenaar. Omdat de, hun eigenaar, dat Das Holding. eigenlijk zo dicht, zo dicht verweven mm. is in hun deurwaarderskantoren. dat dat uh, niet goed mogelijk is. Daar, daarom vragen ze nu dus een oordeel van de tuchtrechter uh, over die deurwaarders, over de praktijken van die deurwaarders. En wanneer doet die rechter uitspraak? Nou, dat kan maanden duren. Uh, we zullen afwachten hoe lang dat, hoe lang dat ja. uh, gaat duren. Ja. Goed, nou weten we dat ook weer, dat er een beetje gemor is in het deurwaardersland. Dankjewel voor uitleg, Bart Kamphuis van de NOS Economie Redactie. We verplaatsen de handeling naar gisteravond. Ahoy. Raymond van Barneveld bleef de twee magische avonden daar in dat sportpaleis. De veteraan wist in Rotterdam twee zegens op rij te boeken. Het gaat over darts, hè, dat wist u. Gisteravond deed Barney dat ook tegen de man. Die wel wordt omschreven als de beste darter ooit.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 gedragen kan worden. En dat heeft hij hier. En dan komt hij op op de muziek van Eye of the Tiger, Raymond van Barneveld. Maar dan heeft hij ook nog die Brabantse wereldtopper tegen wie hij het op moet nemen. En twee, en twee. En, te midden van uh, al die fans hier op de tribune ook. De echte sportkenner Robin van Galen, waterpolo-coach natuurlijk. Uh, maar ook een echte dartliefhebber. Wat me opvalt als je hier rondluistert, iedereen is voor Barney. Wat is dat?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 Ja, dat de fans en het publiek natuurlijk achter je staat. Maar ja, dat dat zo massaal is, daar kan je alleen maar van dromen. En uh, ja, soms denk je ook wel eens van, uh, ja, en Michael dan? Ja, ik weet niet wat ik goed heb gedaan, maar dit, dit voelt wel heel erg goed. Ja. Het is afgelopen en het Barney Army heeft zijn zin gekregen. Want uh, ja, Barney heeft de grote Michael van Gerber verslagen met uh, 7-5. Ik kan niet afmaken. Op het juiste momenten doen ze me pijn. En uh, ik... ik... Ik kan niemand anders de schuld geven, alleen maar een uh, uh, veer in, uh, in de kont steken. Ja, vanavond was het, was het mijn avond. Uh, morgen wordt ik 51. Dus uh, ik ben blij met dit verjaardagskedag. Je staat twee dagen in te gooien op dit bord. Je hoort uh, heel vaak uh, Barney Army, Of er een andere wedstrijd bezig is of niet. Ja, dat voelt natuurlijk enorm goed. Een beter gevoel kun je natuurlijk niet krijgen voorafgaand aan, aan zo'n dergelijke treffen. Het gros van de mensen hier is op de hand van Raymond van Barneveld. Van de oude man zou je kunnen zeggen, de vijftiger. Hoor te keer gaan, Barney Army. Als iedereen in het oranje is. En, en ja, jij bent een van, hun, een van hen, ja. Gelukkiger kun je, kun je gewoon niet zijn. En ik, en ik, weet, ik weet echt wel, ik, ik ben de allerbeste dartspeler in de wereld niet meer. Ooit, ooit was ik dat misschien, met vijf wereldtitels. Nu niet meer, ik ben twaalfde van de wereld. Maar dit zijn wel avonden waarvan ik echt denk van ja, misschien zijn deze nog wel mooier dan, dan misschien het, het optillen van, de, van een WK titel en de bijbehorende trofee. Barney Army met Raymond van Barneveld in de schijnwerpers. De reportage was van Edwin Cornelissen. Hij vertelt wat je moet weten, maar ook wat je wilt weten. Jurgen van den Berg. Kwart over zeven. En ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en tv. We beginnen bij RTL Late Night. Daar zat Irene Moors. En zij vertelde waarom ze zo blij is met haar programma Na bed met Irene. Wat, wat Omdat het, uh, het een programma is wat ik uh, zelf mede heb bedacht. Kijk, ooit heb ik de telekits natuurlijk met Carlo kunnen vormen. En ook die zondagmiddag. Uh, live in cooking, live for you. En dit was uh, iets uh, ja, ook nieuw. En, en uh, uit de grond gestampt. En dan is het zo van jou. En dan moet het zo goed worden. En dan ga je, ga je achter je gasten aan. Ja, het lukte mooi. Bijvoorbeeld, om Paul de Leeuw in bed te krijgen. En dat was best bijzonder. Ik was even vergeten dat in dat fragment ook gezegd werd... Uh, ja, maar ik draag niks in bed. Nou, dat, nou. dat werd <lacht> gekkig. Hij, uh, hij voegt uh, woord bij de raad, uh, ja. Paul de Leeuw. Nee, nee, nee. We zo gaan beginnen, ja. Als jij me niet naakt wil zien, dan gaan we toch echt wel proberen om het... Uh... Zo, uh... oh, ik vind hem wel leuk. Het Ze zijn weer we niet getrouwd. Nou, het is wel een leuke slip. Oh, daar ging het over. Uh, dan in Met het oog op morgen. Daar vertelde illusionist Victor Mitz over een beroemde verdwijntruc van zijn collega David Copperfield. Nou, er staat een heel, uh, heel grote uh, vierkante doos uh, met uh, 13 stoelen daarin op het podium. Mm -hmm. Er worden 13 mensen uit de zaal geroepen. Die gaan daar in zitten op die stoelen. Dan gaat het doek omhoog. En binnen een paar minuten staan ze ineens achter in de zaal. Copperfield moest dat geheim van die truc vertellen aan de rechter... want er was iemand gewond geraakt. En mits legt ook nog even uit hoe dat kwam. Het geheim is inderdaad, en dat moest Copperfield dus van, van de rechter vandaag bekendmaken... Uh, dat, dat ze door een productieteam uh, via een geheime gang naar achter worden geloodst... en dan heel snel moeten rennen. Ja. Uh, en dat ze dus eigenlijk in het complot zitten. Het is wel heel geraffineerd gedaan hoor. Dus als je het live zou zien dan zou je er alsnog wel ja, dan, dan respect voor krijgen. En dat was gisteravond op Radio NTV. Dan nu een paar onderwerpen uit het aanbod van de buitenlandse media.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 De Chinese marine heeft drie Australische zeeschepen uitgedaagd... terwijl ze door de Zuid-Chinese zee voeren, meldt ABC Australia. Het Australische ministerie van Defensie geeft toe dat er drie schepen waren... die door de Zuid-Chinese zee voeren. Maar het ministerie wil niet zeggen over een mogelijke confrontatie. En ook premier Turnbull houdt zijn kaken op elkaar. Grote delen van de grondstofrijke Zuid-Chinese zee... wordt geclaimd door meerdere landen, waaronder China. Eerder deze maand had de marine er nog de grootste militaire oefening ooit... Syrië en Rusland zijn de sporen van de gifaanval gif in de Syrische stad Douma aan het uitwissen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd op basis van betrouwbare bronnen. Volgens de Verenigde Staten is Syrië samen met bondgenoot Rusland alle sporen van de aanval aan het wissen. Terwijl ze de inspecteurs nog even uh, proberen tegen te houden, zegt de woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Heather Nauwert. Russian officials hebben hebben met het Syriërische regime gewerkt om de locaties van de suspecte aanvallen te saneren. en om incriminating van chemical weapons te Ja, Rusland en Syrië zouden ook de toegang van die inspecteurs dus bewust vertragen. En de aanpak van Antwerpen om het aantal criminele bedelaars in het centrum terug te dringen... leidt zijn doel voorbij te schieten, schrijft de standaard. In de Belgische stad mag de politie geld in beslag nemen van bedelaars... als ze om geld vragen op plekken waar dat verboden is. En dat gebeurde vorig jaar 58 keer. Maar volgens critici zitten de criminele bedelaars... die werken voor een mensenhandelaar daar niet tussen. En bedelaars van wie geld in beslag is genomen kunnen dat aanvechten, schrijft de standaard. Maar dat gebeurde maar één keer omdat de procedure erg ingegaan. Hij vertelt wat je moet weten, maar ook wat je wilt weten. Jurgen van den Berg. Ja, en uh, de vraag is natuurlijk, Jolanda... hoeveel kilometer staat er nou op een vrijdagmorgen als deze? Uh, 14 kilometer. En dat kan ik verdelen in de A50 eigenlijk, van Os naar Arnhem... tussen het Ewenk en Renkum, 10, kilometer, of 10 minuten vertraging. Een vrachtwagen met een lekke band, daar is de reis ook dicht. En op de A58, de naastleef van het ongeluk, van Tilburg naar Eindhoven... bij best nog uh, 10 minuten vertraging. En een hele superkorte file op de A15 van Rotterdam naar Gorkem bij Hardingsveld giessendam 10 minuten voor half acht is het. En we gaan praten over sportvoetbal. U weet het, er was een midweeks programma gisteravond. De laatste twee wedstrijden. Ik zat zelf bij Utrecht-Groningen, 1-1. Zomeravondpotje, was niet al te best. Um, maar um, even later dan in Amsterdam. Ajax tegen VVV. Ajax won overtuigend. Het werd 4-1 in de arena. Gio Lippens, goeiemorgen. Goeiemorgen, Jurgen. Eindelijk weer eens een goede wedstrijd van Ajax. Uh, ja, maar ja, het was geen geweldige wedstrijd. Maar ik zal je wel eerlijk vertellen, het, eigenlijk draaide het helemaal niet om die wedstrijd. Maar het ging rond die wedstrijd vooral over de toekomst van de club. Hè. En dan ging het met name over de toekomst van het management. De vraag of er nog koppen gaan rollen na een uh, toch dramatisch seizoen. En? Nou, het zit er nog steeds in, want er komt nog een gesprek tussen directeur Edwin van der Sarg... en de Raad van Commissarissen en de Bestuursraad. Nou, Daar wordt het seizoen geëvalueerd. Er zal vooral worden gesproken over het opnieuw missen van het kampioenschap. Het vertrek van trainer Peter Bos aan het einde van het voorjaar seizoen. Het aanstellen en het ontslaan van Marcel Keizer en halverwege dit seizoen weer het neerzetten van Erik ten Hag als trainer die de ploeg weer aan het voetballen zou moeten krijgen. Nou, dat heeft allemaal ongelukkig uitgepakt. En saillant daarin is vooral dat van der Sar in de tijd bij het aantrekken van ten Hag heeft gezegd dat hij zijn toekomst aan de prestaties van die nieuwe trainer zou verbinden. Als er geen verbetering te zien zou zijn, dan zou de directeur zijn eigen functioneren tegen het licht houden. Gisteravond bleek de wereld toch iets anders in elkaar te zitten, want Edwin van der Sar is niet van plan om te vertrekken. En wat wat hem betreft blijft ook Erik ten Hag op zijn plek zitten. Eh, ondanks het feit dat er van die beloofde verbetering niets te zien viel in de tweede seizoen zelf. Maar volgens Van der Sar zijn zijn woorden in de tijd verkeerd geïnterpreteerd. Hij legt uit wat hij dan wel bedoelde met die inmiddels gevleugelde uitspraak. Nou, dat je in 14 maanden dat je dan, uh, de, de derde trainer aanstelt. Dat het, dat het rijkelijk veel is voor een club als, uh, als Ajax... waar stabiliteit en rust uh, vo je vooruit zou moeten brengen. En op die manier uh, zegt hij dat je wel progressie wil zien... maar niet uh, afhangt aan een kampioenschap. Uh, maar dat het wel een periode is om met elkaar uh, te gaan werken... ontwikkelen aan de speelstijl en aan het succes. Ja, want hij ziet dan ook wel dat het aan alle kanten rammelt bij Ajax... Ja, dat kan ook moeilijk. Hè? Zeker na die nederlaag van afgelopen zondag bij PSV. Hè, daar moest Ajax echt kansloos toezien dat de grote concurrent landskampioen werd. En dat in een rechtstreekse confrontatie. Ja, en als hij dat zelf al niet had geconstateerd... dan zouden hem wel ingevreven zijn door de kranten van afgelopen maandag. De supporters hè, die de spelersbus bij thuiskomst van die wedstrijd boos opwachten. Het voornaamste verwijt is gewoon dat het voor Nederlandse begrippen... steenrijke Ajax er niet in slaagt om van een kwalitatief sterke selectie... een hechte ploeg te maken. En dat er ook grote inschattingsfouten zijn gemaakt met het aanstellen van dus de technisch verantwoordelijke, van die trainers. Ja, en dat komt toch allemaal weer op het borstje terecht van de directeur. Nou, dat beseft Van der Sar ook, want ondanks het feit dat hij zegt... dat hij niet wil opstappen, kijkt hij wel kritisch in de spiegel. Op sommige vlakken had ik daadkrachtiger kunnen, kunnen zijn. En dat, dat zal ook moeten verbeteren. Dat heb je als speler zijn ook. Als je in de eerste elfte komt, dan kun je ook nog niet alles. Door ervaring en schade en schande word je, word je soms wijs. En dat is met dit, met dit vak ook. Edwin van der Sar. Maar goed, hij krijgt dus nog een evaluatiegesprek. En je moet altijd maar weer afwachten hoe dat dan afloopt. Toch nog even naar die wedstrijd gisteravond, Guillaume. Want Hakem Zier had weer een lastige avond. Niet, niet zozeer als voetballer, maar meer vanwege wat hij van de tribunes kon verwachten. Ja, het was een hele rare wedstrijd. Uh, half leeg stadion. Hè. Een deel van de harde kern die had het gewoon opnieuw gemunt op Zierg. Uh, die riep Ziyech Zierg rot, rot op. Uh, de rest van het stadion app applaudisseerde uitbundig voor elke actie van de Marokkaanse international. Zelfs als die gewoon een inworp nam. Dus het is dus een heel raar sfeertje. Um, ja, en voor rust ging er ook nog eens een keer heel veel mis bij Ajax. Uh, eerst miste Lasse Schöne een strafschop. Daarna viel Joël Veldman geblesseerd uit. En kwam VVV vlak voor rust ook nog op 1-0. Uh, nou, daarna werd het snel weer uh, 2-1. Uh, meteen na dat openingsdoelpunt. Want Ajax maakte eerst gelijk en kwam zelfs nog voor de rust op voorsprong. De tweede helft was wel een stuk beter. En uitgerekend Zierch dus, de veel bekritiseerde speler, die maakte het vierde doelpunt. Ja, dat moet dus een hele vreemde wedstrijd voor hem zijn geweest. Hè? Uitgefloten en toegejuicht door het eigen publiek. Ja, en natuurlijk is iedereen dan benieuwd hoe Zierch die avond heeft beleefd. Zoals ik al zei, we het alleen over het spel hebben. En uh, niet over allerlei randzaak. Dat, dat vind je randzaken? Dat vind ik randzaken, ja. Hoe belangrijk was het voor jou om, om te scoren en een mooie goal te maken? Nou, dat was niet heel belangrijk. Ik bedoel, ik probeer kansen, kansen te creëren en gewoon uh, lekker vrij te spelen. En uh, ja, dat ik een doelpunt pak, is wel lekker. In die vrije rol die je eigenlijk hebt? Ja, dat was lekker, ja. Hakim Ziyech, maar ik denk dat hij uh, zijn laatste wedstrijden zo'n beetje gespeeld heeft hè, bij Ajax. Ja, hij beet zijn tong af, hè? dat kon je gewoon merken. Hij wilde er gewoon helemaal niks over zeggen. Wat dat betreft wel professioneel natuurlijk. Maar hij wilde de zaak niet uh, ja. Ja, verder uh, op de spits drijven. Maar ja, ik denk inderdaad dat hij na dit seizoen uh, vertrokken ja, is uit Amsterdam. Zonde, want het is een fantastische speler uh, op ja. de Nederlandse velden. Goed, nou, uh, bovenin alles is eigenlijk wel geregeld. De, de play-off plaatsen is ook wel vrij duidelijk. Uh, de spanning zit hem nog onderin. Dus we blijven die volgende ronde volgen natuurlijk. Ook hier op NPO Radio 1. Giel Lippens was dat. Nu muziek van Armin van Buren. Dat is niet de beste zanger, dus die heeft... Just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 Maar geen aanschafkosten voor een nieuwe cv-ketel? Huur zorgeloos. Alleen bij Veenstra kunt u na één jaar maandelijks kosteloos opzeggen. Veenstra ook voor het huren van uw cv-ketel. Waar je ook op vakantie bent deze zomer. Kijk live of Tom de wint. Met kanaal Digitaal op vakantie ontvang je bijna overal in Europa live Nederlandse televisie.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 En voor het eerst heeft een Amerikaanse senator haar pasgeboren baby... meegenomen naar een stemming van de Senaat. Dat kon ook niet eerder, want baby's zijn pas sinds deze week toegestaan in de vergaderzaal. De senatoren hebben de regels aangepast, omdat ze aan de kaak willen stellen... dat de VS, als een van de weinige westerse landen, geen ouderschapsverlof kent. Het weekendweerbericht komt eraan. Bij Weerplaza zit Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen. Ja, ik zag ze gisteren toch voorbij komen in de verschillende appgroepen waar ik zat. Mensen die toch verbrand waren ondanks jouw waarschuwing gisteren. Ja, ja, wat moet je ermee? De zon is inderdaad vrij krachtig. Uh, op zich hebben we wel eens een hogere zonkracht hoor. Vooral in uh, eind mei en begin juni. Dan uh, kan je wel 7 of 8 krijgen. Nu zit je rond uh, de 5. Dat lijkt dan misschien wel gematigd. Maar onze huid is helemaal nog niet gewend na die winter. We zijn allemaal nog zo blank als ik weet niet wat. Uh, en dat betekent dat, uh, dat je toch gewoon goed moet smeren. En dat je gewoon heel makkelijk kan verbranden. Uh, die waarschuwing geldt overigens ook weer voor vandaag. Want het is weer zonnig. En het is ook weer warm. Iets minder warm dan gisteren. Maar goed, met 20 tot 27 graden mogen we echt niet lagen. Lekker man in uh, het weekend. Uh, het weekend, ja, zaterdag is het nog ietsjes minder warm... maar nog steeds veel te warm voor de tijd van het jaar. Nog steeds prima temperaturen. Zo'n 17 graden in het noordwesten van het land tot 24 in het zuidoosten. En ook zaterdag hebben we nog altijd volop zon. Uh, de zon gaat zondag wat vaker schuil achter bewolking. Vooral in de loop van de dag. En dan neemt ook de kans op regen- en onwisbuien toe. Maar goed, zondag met een zuidoostelijke wind nog steeds hoge temperaturen En dan kan het opnieuw 25 of 26 graden worden in het oosten en zuidoosten. Maar goed, na die onwisbuien van zon... Is het wel even voorbij, want vanaf maandag is het licht wisselvallig en wordt het maar 13 graden. Marco Verhoef, wordt winnen dus maandag. Jolanda van der Velden nu met de files. Het is uh, wat drukker geworden, maar ja, de meeste files leveren amper 5 minuten vertraging op. Meer dan 5 minuten ben je kwijt voor de A50 Os richting Arnhem. Tussen knopen de Ewek en Valburg 10 minuten. En ook 10 minuten voor de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen knopen de Baars en Oorschot. Daar staat 4 kilometer.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 Zes minuten overal van acht uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het Nederlandse bedrijfsleven is enthousiast over de inzet van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Dat blijkt uit een rondgang van het Financieel Dagblad. Deze maand zijn de koning en koningin vijf jaar in functie... en de krant heeft de economische betekenis van het, pa van het paar in kaart gebracht. Zo zeg ik dat. Rob de Lange, goedemorgen. Goedemorgen. Rob, je bent journalist bij het, uh, bij het FD. Met, met wat voor mensen ja. heb je gesproken eigenlijk? Ik heb vooral gesproken met uh, mensen, de direct betrokkenen... die dus uh, rond het koningspaar verantwoordelijk zijn voor hun... in dit geval dus hun economische agenda. En daarnaast met uh, een aantal uh, mensen iets buiten de kring. Dus uh, ondernemers, ambassadeurs, uh, dat soort mensen. En wat vertellen die? Nou, het interessante is dat... wat, ik, wat voor mij eigenlijk ook een beetje een verrassing was... is dat... Het beeld is toch hè, dat uh, de, het Koningshuis vooral verkeert in kringen van de grote multinationals. Maar het vallende is dat de afgelopen vijf jaar het paar zelf uh, heel erg veel nadruk heeft gelegd... op het, wat ik heb genoemd het vernieuwende mkb-bedrijfsleven. Dus de innovatieve bedrijven, de start-ups, de techbedrijven. En dat doen ze omdat zij uh, ja, toch op een of andere manier vast uh, geloven hebben in de, in de, in de kracht... ...van dat soort bedrijven voor de groei van de economische groei in Nederland en voor de export. Dus ze richten zich niet alleen maar op de grote jongens... ...maar juist op die, nee. ja, de backbone zeg maar, van de Nederlandse economie. Dat is dat midden- en kleinbedrijf. Ja, een van de CEO's van een, uh, een grote Nederlandse multinational... ...die zei tegen mij van... Uh, ...ze zijn natuurlijk nog steeds heel erg in ons geïnteresseerd... ...maar al snel volgt de vraag... ...wat betekenen jullie voor het MKB-bedrijf? Is er eigenlijk nog verschil in aanpak of aandacht tussen koning en koningin? Ja, de koning heeft natuurlijk een veel breder pakket... Hè, want die moet uh, ook alle ceremoniële taken uh, voor zijn rekening nemen. Dat vond ik ook het interessante, want dat zien we eigenlijk alleen maar van hen... Hè, in, in, in, uh, op televisie en op radio en in de kranten. Dus ik was wel eens geïnteresseerd in wat ze nu op dat, puur op het economisch gebied doen. Dus de koning die heeft een breder pakket. maar en Maxima heeft natuurlijk ook nog haar taak als uh, speciale gezant voor de Verenigde Naties. En dat geeft haar toch ook uh, op economisch gebied... Uh, wel uh, wat meer speelruimte, maar en die ervaring neemt ze ook weer mee, mee terug naar Nederland. En zij is lid, uh, bijvoorbeeld, wat ik niet wist, van uh, een club als de ondernemers, uh, het Comité Ondernemerschap. En die is ook heel actief in het kijken van hoe kun je nou bedrijven helpen om uh, financiering te vinden... of om ondersteuning te krijgen, of om samenwerking te verkrijgen, dat soort zaken. En dus maximaal... Er is niet een officiële scheiding tussen beide werkzaamheden... maar je ziet wel dat de koning natuurlijk meer moet doen... Nog dan, dan maximaal het gebied van het ceremoniële. Ja, want dat hebben we natuurlijk ook. Je hebt de staatsbezoeken waar zij dan bij zijn natuurlijk... maar je hebt ook nog de handelsmissies. Wat is daar nog verschil tussen? Nou, dat onderscheid begint langzamerhand wel erg te vervagen. Dus zowel staatsbezoeken als handelsmissies waar zij aan deelnemen... die hebben eigenlijk langzamerhand evenveel culturele als economische programma onderdelen. Dus ja. daar zie je wel de Nederlandse koopmansgeest uh, uh, sterk terug. Ja. De, de belangrijkste vraag is natuurlijk... en dat lijkt me heel lastig om die te beantwoorden, Rob... maar misschien, ja. misschien jij wel aankomen. met... Ja, ja, ja, precies, want dat is natuurlijk wat mensen wel willen weten. We, we weten intussen wat het Koningshuis ons kost. Maar wat levert het nou eigenlijk op? Nou... Ja, ik, ik, in alle eerlijkheid, daar kan ik, ik, ik, daar kan ik geen bedrag aan, aan, aan ophangen. Wat ik, wat ik wel weet, als je bijvoorbeeld de, de, de laatste grote handelsmissies... en staatsbezoeken bij elkaar optelt... ja, dat heeft bij elkaar bijna een miljard aan contracten opgeleverd. Naar China, naar Australië, naar Italië. Maar ja, dan is natuurlijk altijd de vraag... ja, stuur je een president mee, levert dat, dat niet hetzelfde op? Ik, ik weet het niet, ik, ik krijg de indruk... Uh, ook met gesprekken hè, van, van met name de mensen die ze dan voorbereiden en begeleiden en ook naar afloop kijken van wat, wat, wat, he wat heeft het opgeleverd dat hun aanwezigheid wel degelijk een verschil maakt. Hmm. En daar kun je nog één ding bij zeggen dat ze hebben beide heel veel affectie voor, uh, voor economie. Dat is wel een verschil denk ik toch met, de, met het verleden. Meer dan, dan Beatrix. Ik heb ergens een beetje gekgerend geschreven. Dat Beatrix liever naar een dansvoorstelling ging. dan naar een high-tech bedrijf. met vijf hipsters aan het roer. Terwijl dat bij deze twee toch net andersom is. is natuurlijk een beetje overdreven. Maar goed, het is. Uh, weet je, en ze en, en, dus zitten in die rol. Uh, we hebben een Koningshuis. En uh, ja, misschien moeten we dan toch ook maar blij zijn. dat ze op economisch gebied. Ja. ...toch wel uh, hun steentje bijdragen. Ja, nou, ze zullen er nog wel even mee doorgaan. Denk ik vijf jaar nu. Uh, en uh, dit verhaal hierover is te lezen... ...natuurlijk bij het FD, het Financieel Dagblad. Dank voor de uitleg, Rob ja, de Lange is het, dat. Uh, okay. Nee, zeg eens. Nou, we hebben morgen het eerste deel... ...en dan de komende week de twee andere ja, delen. Uh, oké, okay, goed. Uh, we, we, gaan het, we gaan het lezen. Dankjewel voor de uitleg, Rob de Lange dus. Journalist bij het Financieel Dagblad. U kunt het dak op, tenminste bij het watersnoodmuseum in Ouwekerk. Dat is in Zeeland. Op het grasveld in het midden van het museum zijn daken gebouwd met tribunes daarop. Scholieren kunnen vanaf die plek luisteren naar verhalen van mensen... die tijdens de watersnoodramp in 1953 ook daadwerkelijk op een dak zaten. En daar zaten te wachten op redding natuurlijk. De bijzondere tribunes werden gisteravond in gebruik genomen... en verslaggever Martijn van der Zanden was erbij. Jongens, verdelen. Nog een paar die kant uit. Tussen de caissons van het watersnoodmuseum zijn vier daken gebouwd. Jullie zitten op de twee middelsten En voor de rest moeten we het een beetje verdelen. Compleet met oud, rode dakpannen die een beetje verweerd zijn. En daartussen is dan een houten tribune gebouwd. Je mag ook die kant lekker in het zonnetje. dus is wat, heel gezond voor je. Op de vier tribunes zitten vanavond zo'n 100, 150 mensen. En die gaan luisteren naar het ooggetuigenverhaal van Piet Vreeswijk. Het waaide wel meer. En het regende wel meer. En daar is het vanavond wel een bijzondere avond voor. Ik verwacht van jullie dat je je gewoon net inbeeldt... alsof het verschrikkelijk koud is en vreselijk waait. Want anders, dan klopt mijn verhaal niet. Want tijdens mijn belevenissen in de ramp in 53... Toen was het alleen maar eh, waaien en regenen en sneeuwen, soms hagel. Ondanks dat de zon vol schijnt en het boven de 20 graden is... kun je tijdens het verhaal van Piet Vreeswijk een speld horen vallen. We zaten op dat dak en op een gegeven moment horen we op, Help! Help! En een van die mensen die er bij ons was, die had een zaklamp. En we zijn in de polder en we zien daar dus een vlot voorbij komen. Met een man en een jongen erop. En die zijn een eentje verderop, zijn die terechtgekomen tegen de dijk. Maar wij zijn op die vrachtwagen op, die, op dat dak gebleven. Maar het wiebelde ook te veel. Toen zei er een, joh, je kunt toch veel beter naar die vrachtwagen gaan. Die staat met misschien stevig op zijn wielen. Dus moet je je voorstellen, zitten 19 mensen... En die moeten dan allemaal een touwtje naar een latje en dan zo. Uh, Vrouwen en kinderen die moesten dan zo dus naar beneden. Ik vond het een heel indrukwekkend verhaal. Ja, ik vond het ook wel een heel indrukwekkend verhaal over alles. Dan kan ik mezelf nu niet meer voorstellen dat het zou gebeuren. Wat vond jij het indrukwekkendste van, van het verhaal? Dat je al die mensen en dieren ook weg ziet gaan en dat je die auto's het water in ziet spoelen. En dat je niks kunt doen. Ja, je kan helemaal niks doen op dat moment. Hoe zou het dan zijn? Als, als het regent en als het stormt, hoe, hoe zou je dan op zo'n dak zitten? Ik denk heel bang. En gewoon ook blij dat je het... Dat je nog steeds zit en dat je niet vanaf bent gevallen. Hoe is het om op zo'n tribune te zitten? Het is wel fijner dan echt op een dak, ja. En dan zit je aan de zijkant, dus je hebt wel de, de rode dakpannen naast je. Ja. Kun je kun je iets meer voorstellen hoe het geweest is toen in die tijd? Ja, dat is natuurlijk moeilijk inschatten, maar ik denk wel dat het heel uh, erg is geweest, ja. Hoe zou, hoe zou je je voelen als je op, op zo'n moment op zo'n dak zit? bang en frustrerend. Ja. We moeten niet onderschatten natuurlijk dat er 1836 slachtoffers waren in die verschrikkelijke nacht. En dat heel veel mensen toen op die daken hebben gezeten. Dus het is ook wel een, een beetje symbolisch iets. Zegt museumdirecteur Simco Laurissen. Hij vertelt hoe ze hier op het idee van de daken gekomen zijn. Nou Eigenlijk een medewerker van het museum die had gelezen over daklozen die in een doos dat is ook een soort project wat af en toe gehouden wordt. En toen kwam die eigenlijk op nacht op een dak. Het is april het is een zomerse dag, dat had waarschijnlijk niemand verwacht. Nee. Dit zou eigenlijk in de winter moeten. Ja, eigenlijk wel, ja. Alleen we dachten van ja, dan is het misschien ook wel weer een beetje uh, echt koud voor kinderen. Uh, maar we hadden wel gehoopt, we hadden zelfs sponsors besteld. Die liggen hier allemaal klaar voor uh, dat er toch eens een lekker buitje overkomt. Want we hebben gezegd van nou, als het gewoon een beetje regent, dan gaat het gewoon door. Maar het is ons nu... Uh... Dat weer is ons niet gegund nu. Nee, dat had, dat had ook niemand verwacht volgens mij. En wat is, wat is de bedoeling de komende maanden? Nou, de komende maanden, de, alle scholen zijn dus aangeschreven. Die kunnen daarop intekenen. Kunnen ze komen met die naar Museumbus naar het museum. En vervolgens hebben we dan gelukkig een tiental vrijwilligers. Die ook daadwerkelijk op een dak hebben gezeten of de ramp hebben meegemaakt. Die hun verhaal als ooggetuigen kunnen vertellen aan de jongeren. En we hopen dat heel veel schoolklassen daar gebruik van maken. U kunt de dakeltjes op in uh, Ouerk, Zeeland, in het Watersnoodmuseum. De bijdrage was van Martijn van der Zande. nu de sport met Elisabeth. Ja, het is alweer vijf jaar geleden dat veel wielervolgers hun wekker zetten om naar Oprah Winfrey te kijken. Zevenvoudig toerwinnaar Lance Armstrong was toen haar gast en vertelde dit. In all seven of your Tour de France victories did you ever take banned substances or blood dope? Ja. Yes. Armstrong bekende dat hij bij al zijn doping gebruikte. En over twee weken zou het grote proces beginnen... dat hierover was aangespannen door zijn oud-ploeggenoot Floyd Landis. Maar dat proces komt er toch niet. Er hing een schadeclaim van 100 miljoen dollar boven zijn hoofd... maar Armstrong heeft een schikking getroffen voor 5 miljoen dollar. In Trouw werd er teruggeblikt op de basketbalwedstrijd tussen Raja-Venezia en Donar. Het Groningse Donar won, maar de Italianen mochten toch naar de finale. Toch kan dit volgens de krant een opmaat zijn voor een betere basketbaltoekomst. De goede organisatie, de ambiance en de teamgeest die in Groningen heerst... kan voor spelers een reden zijn om toch in Nederland te blijven... en niet naar grote basketballanden te verhuizen. <coughs> Pardon. Sorry, ik moest even hoesten. In de Volkskrant dan staat geschreven dat Engelse voetbalfans... voorlopig nog even moeten blijven zitten in stadions. Hoe graag een groot deel van de fans ook wil staan. De overheid vindt het nog te gevaarlijk. Veel fans willen speciale staantribunes, omdat dat beter is voor de sfeer. Je kan nou eenmaal makkelijker een spreekkoor inzetten als je staat, is het idee. Volgens de clubs is het overigens juist veiliger om speciale staplaatsen te hebben. Nu gaan veel mensen staan op de plekken waar stoeltjes staan. En dat zorgt juist voor risico's. En de Koolsingle in Rotterdam ligt open. Dat is op zich geen probleem, want als het goed gaat... Uh, wordt de weg door het centrum van Rotterdam alleen maar mooier op. Toch is het jammer voor de fans van Feyenoord, schrijft de Telegraaf. Aanstaande zondag wordt de bekerfinale gespeeld. En mocht Feyenoord AZ verslaan, volgt er een dag later een huldiging. En die is dan niet volgens traditie op de cool single, maar gewoon in de eigen kuip. Hoe gaat het deze vrijdagochtend op de weg, Jolanda? Het is eigenlijk een ja, normale vrijdagochtend. Niet al te druk, niet al te veel bijzonderheden. Twee files met meer dan een kwartier vertraging. Een kopstaartbotsing op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Afrit Forst en Deventer 20 minuten vertraging. De rechte reisrook is dicht. En 20 minuten vertraging op de A76 geleen richting Heerde. Tussen Spouwbeek en Essen staat 3 kilometer. Teruggedraaid naar 1987 Starship.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 Jaar 80, Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now. Het is nu 8 minuten voor 8. Herkent u deze stem? Maria Callas inderdaad, misschien wel de beroemdste opera-diva aller tijden. En hoewel ze in 1977 overleed is het straks toch mogelijk om naar een concert van haar te gaan. Gewoon in Carré, in Amsterdam. De kaartverkoop daarvoor begint vanochtend. Ron Euser, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Boeker bij concertorganisator Mojo. Hoe gaan jullie haar tot leven wekken dan? Nou, dat gebeurt... Dat, dat maken wij uh, niet zelf. Wij hebben contact gekregen met een uh, bedrijf in Amerika. Base Hologram. En die hebben... Um, Eigenlijk zijn ze al een jaar of vijftien geleden begonnen. Toen had je Elvis de Concert met Elvis Presley. Die deels op video en deels ook op een hologram samen met uh, wat uh, van zijn voormalige muzikanten uh, te zien was. Op een tournee dat heeft lang getoerd. En uh, die zijn doorgegaan met, uh, met um, andere artiesten. Eentje bijvoorbeeld uh, Roy Orbison is, is maandag te zien in Rotterdam. En uh, in november dus Maria Callas in, uh, in uh, Carré in Amsterdam. Maar dan, dan zitten we dus naar een hologram te kijken. Uh, ja, want ja, Maria Callas is niet meer bij ons. Net zoals Roy Orbison. En uh, ja, we weten allemaal wel een beetje wat een hologram is. Het begon eigenlijk al in het begin van de vorige eeuw. Uh, voor ja, de, de, de, in, ja, de tijd van de, de grote cinema's dat dat opkwam. We hadden nog geen televisie. En toen is er een soort techniek ontwikkeld dat je... Levens echt, een beetje 3D, zo levens echt mogelijk iemand op een, op een scherm kan bekijken. Ja, en nu dan natuurlijk veel uh, muziekartiesten ons ontvallen. Ja, Maria Callas is dan geen popartiest, maar... Ja, dan zullen, denken wij steeds, of merken wij steeds meer van dit soort uh, uh, concerten, oh. als je ze zo mag noemen, uh, gaan komen. Ja, maar het is toch gek eigenlijk dat je dan naar zo'n hologram, gaat. Ja. Maar er is wel een orkest ook gewoon bij. Ja, er is een groot orkest bij. Um, ruim 60 mensen zullen live met een dirigent uh, op het podium ja, dwars doorsneden van uh, bekende opera-aria's uh, uh, uh, spelen. En dan horen we de stem van uh, Maria Callas. Uh, haar echte stem, want die is natuurlijk gewoon overal opgenomen. En, uh, uh, en er is een bepaalde manier met, met computertechniek is haar beeldenis... Um, uh, ja, zo leven ze echt mogelijk ja. uh, uh, nagemaakt. Maar die stem, die, dus wat zij, wat zij zingt, wat ze inzingt... dus het repertoire dat jullie hebben uitgekozen... of wat, wat is uitgekozen ja, in dit, dit concert? Ja, bedrijf in Amerika. Ja. Maar dat is al een keer eerder dus ingezongen door haar... Nee, het de audio-opnames het, ja, het zijn gewoon de audio-opnames ja. euh, audio van Maria Callas. En de beeldopnames die zijn gewoon ja, uit, uit ook ar archieven ja. gemaakt. Hoe dat precies... Ja, ik ben niet de computerman die dat heeft gemaakt. Nee, dat, snap, dat, ik, dat je... snap ik. Dat nee, snap ja. ik. bedoel, het, het orkest speelt gewoon live de muziek... en haar stem, haar stem is dus van ja. eerder en ja. uh, wordt daar dan uh, ingemengd eigenlijk. Ja. Uh, het blijft toch een bijzondere ja. ervaring. Is er belangstelling voor... Ja, zeker. Nou ja, voor Maria Callas um, kunnen we dat een beetje peilen... omdat in Parijs, uh, ja, toen ik het een beetje moest begroten... toen werd in Parijs, uh, was het al uh, aangekondigd... in echt een mooie, prestigieuze zaal... met best wel stevige entreeprijzen. En daar werd uh, wegens uh, belangstelling een tweede avond bijgeboekt. En uh, nou, in diezelfde tournee, eind november, uh, zitten wij ook. Ja. En de Paleis voor Schone Kunst in Brussel... die, die, die heeft er ook eentje in een... Uh, uh, in Londen, in een mooie opera house, uh, wordt binnenkort ook aangekomen. Ja. Nou, Binnenkort dus carré. Kaartverkoop begint straks om tien uur. Uh, Ron, heb je nog ja. iemand op je lijstje staan uh, waarvan we die ook wel eens zouden moeten doen dan misschien? Aha, aha, aha. Aha, die uh, leven uh, nog. Die op een lijstje zou hebben staan. Ah, nee, nee, nee, die niet. <lacht> nee. <lacht> sorry, sorry, uh. aha. <lacht> nee, ja, de ABBA komt eraan. Ik vind dat toch wel een hele bijzondere groep. Maar die, ja. die, die komt eraan. Ja, dus ik ben okay. daar heel benieuwd naar. Ja. Dank je wel, Ron Euser van Mojo. Leden van de Staten-Generaal. Koning Willem-Alexander viert deze maand zijn eerste lustrum als staatshoofd.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 Kwaza bababu in centro Sasapia Kenia, In centro Kwenye Redio SUV. In centro, ja, IT-company, nu ook in Kenia. De hamer. Ja. De spijkers ook. Ja. En die houten platen. Ja, ook die bieden we 365 dagen per jaar aan voor de allerlaagste prijs van Nederland. Gegarandeerd. Ja, gegarandeerd.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 NPO Radio 1